4 uur. Wouter algemoet met het NWS-journaal. Drie Bulgaarse mannen hebben 17 jaar celstraf gekregen... voor de roofmoord op een man van 65 in Ridderland in Zeeland. Een Bulgaarse vrouw kreeg 12 jaar cel. De straf was hoger dan de ijs omdat ze extreem geweld hebben gebruikt. Anderhalf jaar geleden werd de man door de buurvrouw gevonden. Hij was vastgebonden en zwaar mishandeld. Op de zolder van het huis werd een wietkwekerij aangetroffen... waar net was geoogst. De vier Bulgaren hadden de hennep gestolen. Een groep conservatieve parlementariërs die voor een harde brexit is... wil van premier mee af en heeft een motie van wantrouwen tegen haar ingediend. Als minstens 48 conservatieve parlementsleden die motie steunen... volgt er een vertrouwensstemming binnen de hele conservatieve fractie. Als daarin een meerderheid voor May's vertrek stemt, moet ze opstappen. In het Lagerhuis heeft de Britse premier het ontwerp-Brexit-akkoord verdedigd als het hoogst haalbare. Volgens critici blijven de Britten door deze Brexit-deal te veel verbonden aan de Europese Unie. Kunstgras wordt niet verboden in de eredivisie, hebben de clubs besloten in een gezamenlijke vergadering. Topclubs en internationals wilden kunstgras uit de competitie bannen, maar dat is financieel en organisatorisch niet haalbaar. Wel krijgen clubs die willen overstappen naar natuurgras... een bijdrage van maximaal 35.000 euro per seizoen. Schoonmakers in een aantal grote hotels in China... nemen het niet altijd erg nauw met de hygiëne. Uit opgedoken verbogen, verborgen camerabeelden... in kamers van onder meer het Hilton, Marriott en Waldorf Astoria... bleek bijvoorbeeld dat schoonmakers hetzelfde doekje gebruiken... voor de wc-bril als voor de glazen. De hotelketens hebben excuses aangeboden en beloven beterschap. Ook de Chinese overheid roept de hotels op de schoonmaak te verbeteren. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Lokaal kan bij temperaturen rond het vriespunt wel mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en dan ongeveer 9 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. 10 kilometer en de vertraging is even zoveel minuten. En de N247 van Amsterdam naar Horen tussen Broek en Waterland en Volendam 4 kilometer. De vertraging is hier 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Een hele goede middag luisteraars. Dit is Muziekpoelen van Live op CFM, de lokale omroep van Zandvoort. Met de vaste items, het instrumentaal van vandaag... de column van El Kerkman, de nummer 1 hit van deze week... en die komt uit 1979. De gouden oude van deze week, die komt ook uit 1979. En natuurlijk het weer voor het komend weekend... met het disco programma van Circus Zandvoort. Ja, dat is natuurlijk lang nog niet alles... want we hebben ook een hele hoop nieuw uit onze badplaats... en de directe omgeving. We hebben dus een heel vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9... of kanaal 40. En ja, kijken kan nog steeds niet... maar u kan wel luisteren via www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar... en ik start vandaag ja, met een hele mooie... Speciaal voor mijn vriend die nu in de auto zit. I can let Maggie go van de honeybus. Eigenlijk wilde ik beginnen met de Julio Ecclesias, want dat was eigenlijk een uh, verzoekplaat van, uh, van Bart. Maar ja, ik denk, daar begin ik maar niet mee. Die bewaar ik even voor de tweede uur. Uh, we beginnen natuurlijk uh, met de evenementenagenda van november. De zestiende, expositie, we gaan naar Zandvoort. Zandvoort Museum, aanvang om vier uur. De zestiende, de genootschapavond, Willem van Oranje, vereerd of verhuist. Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De achttiende, en komt de stoomboot, intocht van Sinterklaas... Aanvangstrand om 12 uur. De 18e Symfonie Symfonieorkest Haarlem. Onder leiding van Nicolas Devon. En het is Protestantse Kerk. Aanvang om 3 uur. De 22e Rottery Rijvaardigheidstraining. Circuit Zandvoort van 1 tot 4. De 25e Muziek op Zondagmiddag. Studio Anthony. Oosterparkstraat 44. Aanvang om 4 uur. De 28e Grote Informatiemarkt voor alle senioren. Ja. Bart, daar horen wij bij, hè? Toch? Ja. Daar komt wel wat voor jou. Hij doet het dus niet. Nou, lekker is dat. En ik dacht dat hij het wel geprobeerd had. Ja, dit is hem. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address.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 We aren't caught up in your love affair And we'll never be royals, royals. It's the one in our blood That kind of love just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your Great. Okay.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 Toen net niets dat was omdat er een knopje niet ingedrukt stond. Ja, dat had denk ik Bart eventjes vergeten te doen of expres gedaan. Maar daar peper ik hem volgende keer wel in. Hoor je dat, Bart, in de auto? Oké, okay, we gaan door met de drie zusjes, Eugene. En dan komen ze, lights on shadow. Cry no more, cry no more.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 I'm not afraid to Ik wil beginnen met, met uiteraard natuurlijk met onze eerste item. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, wat heb ik uitgezocht? Ik heb de team from The Deer Hunter. Dat is een, dat is een nummer van, uh, van de shadows. Die heb ik uitge, uitgezocht. En dat werd geschreven door filmproducent Stanley Meyer. Oorspronkelijk had Meyer het nummer. Cavatina geschreven voor de film The Walking Stick uit 1970. Acht jaar later werd Maier gevraagd om een filmmuziek voor de film The Deer Hunter te componeren. Hierbij gebruikte hij de muziekstuk opnieuw en werd het de belangrijke hoofdthema van de film. In de originele versie van de film hoorde je de Australische gitarist John Williams die er ook een Britse top 20 notering mee behaalde. Dit muziekstuk was niet onopgemerkt gebleven bij The Shadows, die het nummer meenamen op hun album Sting of Hits uit 1979. Deze versie van The Shadows werd met een elektrische gitaar... gespeeld door Hank B. Marvin. En The Shadows brachten het nummer ook uit op single... waarmee ze in de Verenigde Koninkrijk... van de UK Singles Charge op 9 kwamen... en in de Nederlandse top 40 zelfs op de eerste plaats. Goed, we gaan beginnen met... juist, The Of The Deer Hunter. Dat is hem dus niet, dat is heel jammer. Dat gaan we dus even anders doen. Dit is hem. Of weer de wet van Murphy. Hè? Als er iets verkeerd gaat... dan gaat alles verkeerd. Maar goed, we gaan het proberen. We gaan gewoon weer door. Herstel het samen. U kunt weer terecht voor allerhande kleine reparaties. U kunt hierbij denken aan een reparatie... aan een elektrisch apparaat, zoals een strijkbout... of een koffiezetapparaat. Maar ook... voor naaiklussen... zoals het inkorten van een broek... of een rok, of het aanzetten van een knoop... kunt u deze dag terecht. Vrijwilligers staan klaar om samen met u... meegebrachte items weer als nieuw te maken. Geheel gratis... U betaalt slechts voor de noodzakelijke materialen. Vrijdag 23 november tussen 2 en 4. Locatie Wijksteukpunt, ook Zandvoort, Vleemingstraat 55. voor Grensverleggend. Optimaal. Zee FM. Ja, en de Brotherhood of Man die zegt... wil je alsjeblieft mijn laatste kusjes voor mij bewaren?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 De ja, ja. column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij loopt het gezeur van Zwarte Piet danig uit de hand. En eigenlijk ben ik het zat. Met het gekissenbissen over veeggekleurde en weet ik niet wat voor Zwarte Pieten. Maar vooral ben ik het spuugzat over de discussie met een racistische opmerking op social media. Kom op mensen, het is een kinderfeest. Laten we dat in vredesnaam niet vergeten. Maak er met z'n allen een mooi kinderfeest van. Zo was het met Sint Maarten weer genieten... van de kleintjes die dapper in de regen stonden te zingen... met meisjes rokjes dragen. Of dat geen sentiment is. Daar hoor ik, gelukkig, nog iemand over klagen. Niemand over klagen. En zingen voor snoep en zou ik in principe ook niet mogen... want tegenwoordig heeft 12% van de jeugd last van overgewicht... waarvan 3% ernstige ook bezitas heeft. Kijk en, en kijk en ook daar hoor ik geen tegengas. Trouwens... Van deze Sint Maarten kunnen we nog veel leren... want hij deelde de helft van zijn mantel aan een arme zwemmer... zwerver die anders de kou niet zou overleden. Vandaar misschien het delen van snoep en de lantaarntjes als bron van licht en warmte bij Sint Maarten. De negatieve imago rond Sinterklaas... werd eigenlijk al in 2010 in de gang gezet door de film Sint van Dick Maas. V vervolgens... Uh, hem zat het in Sinterklaas verhaal en zijn verwijzingen... die suggereerden dat Sint Maarten... Uh, dat Sint eigenlijk helemaal geen kindervriend was. Niks, goed heilig man. Pakjesavond werd vroeger gewoon pakavond genoemd. Ja, <lacht> mooi hè? Dat was de avond dat hij en zijn cornuiten pakten... wat ze pakken konden. Maar helaas maakte toen Al van Sint een moordadig monster. In plaats van kinderhandjes vullen... hakte hij ze het liefst af maar laten we al dat doemdenken eens overboord van een stoomboot gooien. En kijk met veel plezier uit naar de intocht van Sinterklaas... waar hij gewoon op het Zandvoortse strand landt. Wat ben ik blij dat wij nog steeds Sinterklaasfeest in de familie vieren. Loodjes trekken en goumetten in leek, cadeautjes brengen in Zandvoort... en weer opnieuw Sinterklaasfeest vieren met alle jongste tweejarige spruit. Ik verhoog mij echt op Sinterklaas. En ik ga alvast repeteren, zodat ik voluit alle Sinterklaasliedjes kan meezingen. Wie weet gaat de burgervader ook oefenen... zodat hij uit volle borst op de bordes meezingt. Dat zou echt geweldig zijn. Sinterklaas, kom maar binnen met je knecht... want de Zandvoort, die begint het echt de pret. Ja, dat, hoe mooi kan het niet. Mijn antwoord is Nel Kerkman. Ah Ja, en zo is het nou maar net. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Dat waren de zien. En er is een speciale uh, kerstverkoopavond en dat is op maandag 19 november van half zeven tot half negen. En dat is er weer een jaarlijkse Christmas shopping night bij het hoekje en het winkeltje. In deze twee gezellige cadeauwinkels werken cliënten van uh, Nieuw Unicum met veel plezier en passie. Het hoekje verkoopt vintage kleding en maakt items van gerecyclede spullen... en bij het winkeltje worden creatieve cadeauartikelen ontworpen... en woondecoraties voor de verkoop gemaakt. Beide nu-winkels zijn te vinden in het winkelcentrum Nieuw-Noord... en tegenover de FOMAR. That the world is round and of course is Is rap and the course... car. Expeditie, we gaan naar Zandvoort. We gaan naar Zandvoort. Gaat over de reis terug in de historie van Amsterdam naar Zandvoort... en van de overgelopen 100 jaar. De tentoonstelling laat de reis zien over het spoor... met de tram en de trein. De tram rijdt vanaf 1904 op Zandvoort... maar stopt in de jaren 50 als de bus het min of meer overneemt... en alleen een fietspad herinnert aan de tramverbinding. De trein rijdt vanaf 1882... Al van Zand, al op Zandvoort, we gaan naar Zandvoort, is een gespiegelde tentoonstelling. Het laat de reis met de tram in het verleden zien... en de reis met de trein in het heden. Multimedia-kunstenaar Stefan de Groot heeft de tentoonstelling samengesteld. De Groot schildert zijn schilderijen digitaal en doet dat op een iPad. Het is niet het enige wat de Groot doet. Want met meer dan 25 jaar ervaring... vertelt hij verhalen in tekst, beeld en film. De kunst- en cultuurprijs heeft hem genomineerd in 2016. Naast het schilderen van kunst stelt hij ook tentoonstellingen samen met uiteenlopende onderwerpen. Ook geeft de multimedia kunstenaar workshops en maakt videoturtels op YouTube. Deze video's zijn al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Naast de schilderijen is het reis ook te volgen in een videodocumentaire... Het laat de reis met de trein zien. En bij elk station wordt er ingegaan op de historie van Amsterdam Centraal... Amsterdam-Slotendijk, Halweg zwanenburg haarlem spanenwouden Haarlem-Overveen en natuurlijk Zandvoort-aan-Zee. Vanaf 16 november, en dat is precies op 16 november om 000 uur... tot en met 10 maart, dus u hebt alle tijd om te gaan kijken... in het Zandvoortsmuseum Weestraat nummertje 1. En het is info Zandvoortmuseum.nl En het telefoonnummer is 023 205 0972 Of u kan ook kijken op internet www.zandvoortmuseum.nl MUZIEK En het is een nummer 1, die heb ik gekozen uit 1968. Kiss, daar gaat het over, dat is een Amerikaanse rockband... die in januari 1973 in New York werd opgericht... door Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss en Ace Frehley. Bekend om de verf op de podium-outfits van haar leden... groeide de groep op in het midden van de jaren en de late jaren van 1970... met hun uitgebreide live optredens. Met vuurspuwen, bloedspattende, rokende gitaren... schietraketten, zwevende drumkits en pyrotechniek. De band heeft verschillende wijzigingen in de line-up doorgemaakt... met Stanley en Simmons als enige overgewegen originele leden. De originele en de bekendste line-up bestond uit... Stanley, Simmons, Freely en Chris. Met hun make-up en customs namen ze de personages in... van personages in stripboekenstijl. Kiss werd ervaren als revolutionair en nogal rebels. I Was Made For Loving You is een nummer van de Amerikaanse rockband. Het nummer werd in 1979 uitgegeven op de album Dynasty. It Was Made For Loving You deed het vooral goed in Amerika. In de Nationale Hitparade stond het nummer 8... nee, stond het zelfs 8 weken op nummer 1. En we gaan er nu naar luisteren. I Was Made For Loving You van Kiss. ...gaan we doen op woensdagmiddag voor, no ...voor een voorleesuurtje in de Biep. Zo nodig Bibliotheek Zandvoort... ...ouders en kinderen uit... ...om gezellig te komen luisteren... ...naar de mooiste verhalen... ...en daarbij gelijk een lekker broodje... ...en een stukje fruit te kunnen eten. Neem daarna vooral een flinke stapel boeken mee naar huis. Het voorlezen dat begint om half 1... ...en alle kinderen mogen zo binnenlopen... ...met hun ouders. Broodje Biep. Dat is met tot en met 26 juni, dus we hebben elke woensdag de tijd. En dat is elke woensdag voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar in Bibliotheek Zandvoort Louis Davids-Carré, nummer 1. Baby, when I met you there was peace on. I said I'm to get you with a fine.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 Nou, ah, dat was Dolly Parton en Kenny Rogers. En ik ga eindigen met uh, een liedje uit Titanic. En het is van Celine Dion, My Heart Will Going On. Zit er weer op. Ik hoop u straks even thuis terug te zien na de, de reclame en, de, en, de... Ja, en het nieuws. Ik heb geen goede dag vandaag.